...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Raymond ons met naar de Westjournaal. De Russische president Medvedev... ...wil het alcoholisme in zijn land gaan aanpakken. Onderzoek heeft volgens hem uitgewezen... ...dat er nu meer wordt gedronken dan in de jaren 90... ...en toen was alcoholisme al een groot probleem in Rusland... Jaarlijks sterven 500.000 Russen aan de drank, vooral mannen. Door het drankmisbruik is de gemiddelde levensverwachting van een Russische man lager dan in derde wereldlanden als Honduras of Bangladesh, zo heeft recent onderzoek uitgewezen. De voormalige Sovjet leider Gorbatsjov zei in een tv-interview dat Rusland op de rand van de afgrond staat door de miljoenen drankverslaafden. De burgemeester van Buenos Aires heeft een noodtoestand uitgeroepen in verband met de uitbraak van de Mexicaanse griep. In de Argentijnse hoofdstad en de omringende provincies zijn de afgelopen dagen 26 mensen overleden aan de ziekte. Daarmee is Argentinië na Mexico en de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door de griep. De burgemeester van Buenos Aires heeft de bevolking opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven, zodat het gevaar van besmetting zo klein mogelijk wordt. Alle scholen in de hoofdstad en in een aantal provincies gaan dicht. Normaal gesproken begint de wintervakantie eind juli, maar die vakantie wordt nu naar voren geschoven. De meeste slachtoffers van de Mexicaanse griep zijn in de krottenwijken gevallen... waar de mensen dicht op elkaar wonen in vaak zeer onhygiënische omstandigheden. In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is gisteravond laat een man doodgeschoten. Het slachtoffer is 20 jaar en komt uit Rotterdam. Hij liep over straat toen er verschillende schoten op hem werden gelost. De politie heeft nog niemand opgepakt. De Tweede Kamer wil dat alle nieuwsprogramma's anderhalve minuut mogen uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Tot nu toe mag alleen een omroep dat doen die de uitzendrechten heeft, maar de Kamer vindt dat in strijd met de vrije nieuwsgaring. De eredivisie Divisie CV verwacht grote problemen als de wet wordt ingevoerd, omdat de tv-rechten dan minder waard worden. En dan het weer. Vannacht en in de ochtend kans op mist, vooral aan zee. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 28 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht.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 Alle kommt vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum sie aus an Sinn Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen, alles gewinnt.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 die Mamas, kochen und wir saufen schlams Und feiern eine Woche jede Nacht Und der Mond scheint hell auf mein Haufen am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön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 Say saying no, no. <laughs>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 she